Ja, dat was een heel raar gesprek tussen de echte Jos Gijzen en Hubert Dame van Witswe. Ik uh, kan twee mensen hier tegelijk bellen en uh, als die tegelijkertijd oppakken, uh, dan, uh, ja, dan praten die met elkaar en dan denken die dat ze door elkaar gebeld worden. Nu heb ik die quotes uh, van Jos gebruikt om een goede vriend van de show even te bellen. Ik zou zeggen, radio's harder, daar gaan we. En wie spreek ik? Zo schijzen. Wie dat? zo schijzen. Hallo? Wie belt? Ik bel helemaal niet. Ik word opgebouwd. Nee, nee, nee. Ik heb helemaal niet gebeld. Spreek met Jean-Pierre van Rossem. Ik, ik uh, word opgebouwd. En binnen de 24 uur weet men wie jij bent. En dan achterhaalt men u. maak u geen illusies. Ik ben Jean-Pierre van Rossem en ik word opgebouwd. U bent nee. Maar helemaal niet, ik bel jou niet. Helemaal niet. Ik word opgebouwd en ik neem af en iemand zegt, Jos Gezen. Ik heb geen Jos Gezen gebouwd. U bent nee. Maar ik heb helemaal niet gebouwd. Helemaal niet. Maar ben binnen ik 24 niet... uur weet men wie jij zijt. Maar ik ben Jean-Pierre Van Rossem, zo simpel is het. U bent nee. Maar ik heb helemaal jou niet gebouwd. Hoeveel keer moet ik het nog uitleggen? Mijn naam is Jean-Pierre van Rossem. Je hebt mij nee, trouwens nog... Nee, nee, ik heb nog. helemaal niet gebouwd. Ik heb ook niet gebouwd. Zo simpel is het. Ja. En, of men weet wie ik ben. Uh, men herkent toch mijn stem, neem ik aan. U belt nee. Maar ik heb jou helemaal niet gebouwd. De telefoon rinkelt en ik pak op. Wie belt in hoopsnaam jou bellen? Wie belt? Weet ik veel uh, wie dat... Uh, het is al nog gebeurd en ik weet dat studenten er een pretje van maken van mensen met elkaar in verbinding te stellen die elkaar niets te zeggen hebben. Maar laat het onderzoeken wie dat gebeld heeft. Zo simpel is het. Nee, nee, nee. Ik heb helemaal niet gebeld. Ja... En ik heb ook niet gebeld. Ja, en binnen de 24 uur weet men wie gij zijt. En dan ik ik u... U maak maakt u geen illusies. Laat dat, uh, laat dat onderzoeken. Ik ben Jean-Pierre Van Rossem en Jean-Pierre Van Rossem heeft niet naar Jos Gezen gebeld. Zo simpel is het. Bent, nee. Maar ik heb niet gebeld, zeg ik u. Denk je dat ik aan een geheugenverlies leid of zo? Ik heb helemaal niet gebeld. Ik heb opgenomen. En iemand zegt Jos Gezen. Ja. Laat dat onderzoeken. Ik heb daar geen enkel probleem mee. En u zal zien dat ik u niet gebeld heb. En wie dat er mij. gebeld heeft? Nee, en ik heb u niet gebeld. Onderzoekt u Nee, Nou, ja, helemaal niet. Man, man, man, toch. Uh, voor wat zou ik jou nu in godsnaam moeten bouwen? Nee, nee, nee. Ik heb helemaal niet gebeld. Ah, nou, bon, Ik ook niet. Dus laat dat onderzoeken. en Het zou mijn plezier zijn als je achterhaalt wie zich met die spelletjes bezighoudt. U bent nee. Dit kan mijn hart niet meer aan. Oh. Die zond jij voor ons